10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De Nederlandse Vereniging van Makelaars. Zometeen over de laatste cijfers van de woningmarkt die worden op dit moment bekendgemaakt. En weet u wie ze al heeft? Jan van der Putten. Terstel op de huizenmarkt zet door, zegt makelaarsvereniging NVM. Naar schatting werden in het derde kwartaal ruim 30.000 huizen verkocht. 10% meer dan in het kwartaal ervoor. En ook daalde de gemiddelde huizenprijs minder snel. Volgens de makelaars zijn er wel grote verschillen tussen regio's en steden. Traditioneel gaat het goed op de Amsterdamse en de Groningse huizenmarkt. Minder goed gaat het in de krimpregio's en op het platteland. De makelaarsvereniging wijst erop dat er een bepaalde harde kern is... die te lang vasthoudt aan te hoge woningprijzen... En volgens de NVM blijft de markt daardoor op slot zitten. En zometeen dus meer over die cijfers in Karel. Goedemorgen Nederland. De Belgische oud-premier Wilfried Martens is overleden. De Christendemocraat was van 1979 tot en met 92 bijna ononderbroken premier. Hij leidde in totaal negen kabinetten. Martens overzag in die periode meerdere Belgische staatshervormingen... die het land omvormden tot een federale staat. En daarin moest hij regelmatig omstreden beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over de Belgische taalstrijd.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 Greenwald onthult sinds juni het vertrouwelijk materiaal dat hij van Snowden kreeg zijn tienduizenden documenten van de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSA. De Libische premier zei dan, is vanochtend uit een hotel ontvoerd omdat hij te nauw samenwerkte met de Amerikanen. Dat zegt een Libische militie die de ontvoering heeft opgereisd. De groep was door de regering zelf ingehuurd om de veiligheid in de hoofdstad Tripoli te verzorgen. De militie verdenkt zij dan ervan dat hij met de VS heeft samengewerkt bij de arrestatie van een kopstuk van Al-Qaeda afgelopen weekend. Amerikaanse commando's namen hem mee uit Tripoli. Volgens de militie heeft de premier daarmee de staatsveiligheid van Libië geschaad. De premier wordt vastgehouden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij zou in goede gezondheid zijn. Voor de rechtbank in Amsterdam is de strafzaak begonnen tegen Badder Hari. De kickbokser staat terecht voor acht geweldsmisdrijven en een verkeersdelict. De zwaarste aanklacht tegen Hari is poging tot doodslag... voor de mishandeling van zakenman Koen Everink... tijdens het dancefeest Sensation White. Een parlementslid in Frankrijk krijgt een boete van 1400 euro. Omdat hij kippengeluiden maakte. toen een collega aan het woord was in de Nationale Assemblée. Toen Veronique Massonno van de Groenen aan het woord kwam. Over de pensioenen begon een parlementariër van de UMP, Philippe Leret, te kakelen. Massonno was op het op een gegeven moment zat. en beet Leré toe: Ik ben geen kip. Oh, dat suffit, là. Maar is Je suis pas une poel, hein. C'est bon kippetje is een beledigend woord voor vrouwen in het Franse Bargoens. Enkele Franse media melden dat Leré beschonken was tijdens de zitting. Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Dan is weer nog geregeld buien, vooral in het westen en zuidwesten. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. In het Noordoosten ook zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen en zaterdag veel regen. Regen, ongelukken en Jolanda van der Velden. Sven, het was een uh, drukke ochtendspits. Er is nog zo'n 65 kilometer file van over. Ik noem de A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is nog dicht tussen Weert-Noord en Afwit-Buddel. Was een aanrijding met meerdere auto's. Tussen Neder-Weert en Weert-Noord staat nu 5 kilometer. Verkeer vanuit het zuiden kan het beste omrijden... vanaf knopen het Vonderen via Venlo over de A73. Op de A15 Rotterdam richting Europort bij Rotterdam-Charles 7 kilometer. Daar wordt een kapotte auto geborgen. Een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Uh, tussen Zwijndrecht en Van Brienenoordbrug zo'n 10 kilometer. De linkerrijsschok is dicht. Van en naar Hengelo rijden geen treinen vanwege een stroomstoring. Er rijden wel bussen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Zometeen, dames en heren, hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Dordrecht is namelijk de minst gastvrije stad van Nederland. Blijkt uit onderzoek. U hoort het zo bij de KRO. Als je altijd ICT'er bent geweest... en je valt een keer uit het reuzenrad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 10% meer woningen verkocht, u hoorde dat net van Jan van der Putten... zometeen de toelichting van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dordrecht is het minst gastvrije stad van Nederland. In de archieven is een schat aan informatie te vinden... over Joodse mensen die zijn afgevoerd naar Westerbork. En dan eh, zie je ook dat ze toen in barak 58 is, eh, is ondergebracht. En dat dochtertumeur van Henk Spaan, het is bijna 8 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De woningmarkt, dames en heren, trekt dus verder aan. In het derde kwartaal van dit jaar werden 10% meer woningen verkocht dan vorig kwartaal. Alleen het platteland blijft nog een beetje achter. Blijkt allemaal uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En de voorzitter van die club is Ger Hukker. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit het herstel waar we met z'n allen zo lang op hebben zitten wachten? Nou, ik zou het willen betitelen als uh, trilherstel, maar nog te vroeg voor uh, algemene euforie. Daar zijn de verschillen in Nederland gewoon ook te, te groot voor. Delen uh, die, die nog steeds niet aantrekken, wel meer belangstelling hebben. En met name de grote studentensteden die een, die een geweldig kwartaal achter de rug hebben. Waar je zelfs al prijsstabilisatie ziet. En in bepaalde wijken zelfs al weer wat, wat prijzen voorzichtig op ziet lopen. Maar uh, realisme is wel gepast op dit moment. Ja, u had het al over de prijzen. Als er 10% meer woningen worden verkocht, dan zou je zeggen de vraag stijgt. Dan stijgen ook de prijzen weer. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. De, de, de prijsdaling vlakt daardoor af. Hè. Dus we, we zitten nu op ongeveer zo'n zo 3% prijsdaling uh, dit jaar. Dus dat geeft al aan dat, uh, dat je heel realistisch moet zijn... en dat de prijzen nog niet uh, tot in de hemel groeien. Uh, en dus, dus gepaste realisme is op zijn plaats, uh, want anders verkoop je niet. En dat, dat blijkt ook wel uit de markt. De helft van alle woningen die op dit moment te koop staan, ondanks dat herstel worden niet of nauwelijks bezocht. Uh, en, en dan kun je wel tien open huizen daar gehouden. Maar uh, dat prijsniveau is over het algemeen nog te hoog. Of de markt is er gewoon niet. Dus dat geeft al aan dat het een markt is met twee gezichten. Uh, en, en ja, naar mijn idee uh, zal dat ook de komende jaren wel zo blijven. Trek naar de Randstad, trek naar grote steden, uh, de Problematiek uh, komt naar voren. Uh, kort en goed, uh, er is nog zeker geen sprake van een gezonde markt. Maar op dit moment vieren we even het succes van het derde kwartaal. Ja, en waar komt dat succes vandaan? Nou, met stip op 1 staat toch het, het ongrijpbare fenomeen vertrouwen. Je ziet het consumentenvertrouwen heel, heel langzaam stijgen. En dat is gek, want de ingrediënten zijn identiek aan een half jaar terug. Lage rente, lage prijzen. Maar je ziet inmiddels wel dat de huren omhoog gaan... Uh, dat dat uh, meneer Knot, uh, uh, maar andere belanghebbende uh, partijen zeggen: van nou, volgens mij uh, zijn we uitgebodemd en, en is de recessie bijna voorbij. Dus je krijgt zoiets van: nou, misschien kan het wel waar zijn dat 20% prijsdaling. Dus, dus er zijn mensen die zich gaan oriënteren, die dat uh, de afgelopen jaren niet deden, omdat uh, zeiden: van ja, het kan nog wel veel verder dalen. Dus het is een samenloop van omstandigheden: lage rente, lagere prijzen, hogere huren, uh, stijgend consumentenvertrouwen. Uh, en en, en ja, alleen het, de politiek kan het feestje nog bederven het komend kwartaal... Uh, ...door feitelijk door niet uh, uh, ja, uit de, de besprekingen te komen rond de begroting 2014. Want zo is het natuurlijk ook. Het slaat zo weer om. Juist. Dus dat is een waarschuwing voor u aan de heren die vandaag weer verder gaan praten. Ja, maar die beseffen dat als geen ander dat uh, wanneer ze hier niet uitkomen uit die besprekingen... ...dat dat direct terugslaat op de woningmarkt. En, ja. en dat is essentieel voor herstel van, uh, van groei. Dus eigenlijk is het zo, als je een huis kunt kopen nu dat het misschien wel de ideale omstandigheden zijn... omdat de bodem zo'n beetje is bereikt... Ja, maar dat vind ik altijd lastig, zo'n generiek. Uh, en zeker vanaf een van, vanuit de makelaarsorganisatie zeg je allemaal Holland naar, uh, naar de hypotheekadviseurs. Maar uh, we weten dat de, dat de werkloosheid groeit. We weten dat er nog veel mensen onder water staan uh, die wel zouden willen doorstromen. Dus er is nog een hoop huiswerk te verrichten om te zorgen dat ook de, de mensen die buitenspel staan en zeggen hoezo herstel van de woningmarkt, dat die wel geholpen worden. Uh, maar die mensen die kunnen kopen en, en die zich oriënteren, uh, ja, die, die, die zien je nu ook uh, terugkomen. Tijdens bezichtigingen, dat zijn nog niet allemaal harde kopers. Maar dat zijn wel mensen die, die, die inderdaad het komend jaar naar mijn idee uh, zich gaan bewegen op de woningmarkt. Maar ook wel willen weten hoe het, uh, hoe het kabinet uh, een aantal andere uh, dossiers rond pensioen, AOW, uh, arbeidsmarkt aftikt. Uh, Omdat om uh, ja, als er dreiging is van baanverlies, dan, uh, dan is mijn advies blijven voorlopig even zitten. Dus het is voor, heel voorzichtig herstel. Zomer volgend jaar weten we pas waar we aan toe zijn naar mijn idee. En, uh, en we moeten dit prille herstel koesteren. Uh, maar maar uh, geen sprake van Polonaise dus richting uh, makelaarskantoren. Nee. Hebt u een glazen bol? Nee, maar ik probeer, hem wel, uh, ik probeer het wel te zien. Dus als je, als je trends, hè, want daar wil u naartoe. Uh, ja? wij, wij zien de eerste weken na het vierde kwartaal... zien we, zien we dat die trend wordt doorgezet. Uh, hè, dus ik, ik ben positief over, over het vierde kwartaal. Al, al vorig jaar het wel een heel bijzonder kwartaal was... omdat toen het kabinet allerlei maatregelen had afgekondigd... die niet zo positief waren. Maar dat was een negatief sentiment om richting uh, de makelaars te gaan. En nu staat de markt op eigen benen. En als ik zie uh, naar de transacties, dan zeg ik van nou, dan, dan gaat het goed. Prijsontwikkeling, ja, uh, gematigd. Hè? Dus die, die prijzen zullen nog licht dalen. Dus realisme ten aanzien van het prijsniveau is gewenst. Anders verkoop je, je huis niet. Nee. En ik denk dat pas zomer volgend jaar... Uh, wellicht kunnen spreken als er geen gekke dingen politiek gebeuren van, van een evenwicht op de woningmarkt. En dat zal echt uh, van regio tot regio sterk verschillen. Ja. Uh, maar ja, positief dit kwartaal afsluitend in ieder geval. Uh, dat is goed nieuws. Uh, maar het echte goede nieuws is natuurlijk als dat prijsniveau zich weer wat herstelt. Dat is ook goed nieuws voor mensen wie hier huis onder water staat. Klopt. Dus het bijkomend voordeel van niet verder dalende prijzen is dat perspectief ontstaat. Hè? Men, men weet waar men naartoe is. Dat geldt voor beleggers, dat geldt voor de nieuwbouw... dat geldt voor, voor het bouwen van huurwoningen in het middensegment. Maar dat geldt ook dat de, de groep die technisch uh, een te hoge hypotheek heeft ten opzichte van de waarde... dat die groep in ieder geval niet verder groeit. En, en als we nou in de financiële sector nog in staat zijn om die mensen die, die een restschuld hebben... maar wel willen doorstromen, hè? De, ik noem het de luxe doorstromers... als we die nou ook nog weten te helpen, dan geeft dat ook een steuntje in de rug... aan. De woningmarkt. En, uh, en zo heel langzamerhand uh, krabbel je dan uh, zeg maar weer op uit het dal. Uh, en, en ja, daar moet je eigenlijk heel voorzichtig over praten, uh, zou ik haast willen zeggen. Want de afgelopen jaren, iedere keer als je dacht van nou, nu, nu, nu uh, gaat het weer kantelen, dan, uh, ja, dan viel een kabinet of uh, er moest zwaar bezuinigd worden. Dus dat, dat realisme moeten we de komende periode wel betrachten. En ik verwacht ook zeker niet exclusief stijgende prijzen. Ik denk dat je de komende jaren blij moet zijn als de prijzen gemiddeld op, uh, op niveau blijven. Uh, en dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Goed, dus uh, voorzichtig nieuws. Uh, een klein feestje vanwege dat afgelopen kwartaal. Uh, maar uh, zeker geen reden om de vlag uit te steken. Het gaat beter in de Randstad dan in de Krimgebieden. En uh, het prijsniveau, dat blijft nog onder de maat. En dat zal nog wel even duren voordat dat is rechtgetrokken. Mag ik het zo samenvatten? Prachtige samenvatting. Ik dank u zeer. Fijne dag. Geen dank. Geen Tot Hartelijk dank.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 Ja, verslaggever Jet Mok gaat net als heel veel andere Nederlanders... op zoek naar de oorlogsgeschiedenis van haar familie. Haar oma zat lange tijd ondergedoken, maar haar overgrootmoeder weigerde dat. Die had een andere manier gevonden aan, uh, om aan deportatie te ontkomen. Uh, mocht de politie haar komen ophalen, dan stond er een drankje klaar... dat een einde zou maken aan haar leven. Mijn overgrootmoeder, oma Sis, zoals zij genoemd wordt... Jacobina Francisca van Os, zoals zij heette. Zij woonde voordat zij werd opgehaald op de Torbekkenlaan 162 Huis in Den Haag. En daar loop ik nu. Ik ben inmiddels bij 104. Het is een mooie, hele brede straat. Ik ben benieuwd. Nu rijden er veel auto's. En in het midden van de straat staan auto's geparkeerd. Hoe dat in de jaren 40 was toen zij hier wonen. Ik kom steeds dichter in de buurt... van waar zij als laatste heeft gewoond in Nederland. 162. Hier heeft mijn grootmoeder gewoond. Ik ga gewoon eens even aanbellen. Kijken of ik naar binnen mag. Ja, dit is dus die badkamer. Helemaal aangepast. Aan de eisen van 2013, maar de plek en het licht... allemaal precies hetzelfde als toen, eind 1942 of begin 1943, dat weten we niet precies... Ik probeer me dat dan voor te stellen. Dat er dus mensen voor de deur staan. Dat zij zegt, ik pak nog even mijn koffer uit de slaapkamer. Die is daarachter. Dus zij loopt naar de slaapkamer. Naar de badkamer. Waar blijkbaar een drankje klaar staat. Neemt dat in. Valt neer of zo. En dan uh, komt de politie. Die vindt haar. Dus als het dan het verhaal gaat. Brengt haar naar het ziekenhuis. Waar ze wordt opgekalevaterd. En... Uh, wordt ze alsnog gedeporteerd. Over deze zelfmoordpoging van mijn oma Sis is niks terug te vinden in de archieven. Maar een hoop andere dingen over haar leven en haar dood zijn dat wel. Bijvoorbeeld bij het Rode Kruis in Den Haag. Het kaartje daar zie je op staan wanneer ze in Westerbork is aangekomen. Dus het kaartje is ook geschreven toen ze in Westerbork aankwam. Hè? Door iemand van de Joodse Raad. Er staat eh, 8 januari 1943 in Westerbork. Dan zie je volledige gegevens, Kooltof van Os. Ze hebben het een beetje... Je ziet dat het allemaal snel is gedaan, want ze hebben nog een beetje zitten... met die tweede S hebben ze nog wat zitten doen. weet je. Dus het is allemaal snel handschrift. Haar geboortedatum. Je ziet het adres. Nou, Torbeckelaan 162, waar je, waar je net uh, geweest bent. En dan uh, zie je ook dat ze toen in barak 58 is, uh, is ondergebracht. Wat is dat voor een barak? Dat is een brak, gewoon een brak in in Westerbork. Niet een speciale... Het is niet een, een strafbrak of iets dergelijks, maar uh, daar, is, daar is ze ondergebracht. Maar uh, nou ja, haar kansen op een sperre waren in ieder geval veel kleiner omdat ze, omdat ze oud was. Dus dat betekende dat ze, ja, weet je, dat er geen uit. Wilde ze ook niet? Nee, oh, dat wilde ze ook niet. Nou ja, dus dat, nou, dan heeft dat waarschijnlijk heeft ze dat misschien ook wel kenbaar gemaakt bij uh, op het moment dat ze in Westerbork aankwam en. Uh, Jij ja, was daarbij meteen uh, de kwestie. Het was niet de bedoeling dat ze in Westerbork zou aankomen. Maar toen ze daar eenmaal was. Want ze wou absoluut geen onderduikplek. Uh, nee, nee. Heeft ze ook gezegd tegen mijn oma. Maar ook tegen een vriendin van mijn oma. Die ik jaren geleden nog wel eens heb gesproken. Ja, ja. Die, uh, zij heeft dus die zelfmoordpoging gedaan. Toen is ze in het ziekenhuis beland. Toen is die vriendin van haar daar langs geweest. Ja, ja. En die heeft aan mij verteld dat ze een plek had. Maar dat ze ja, zei: geef die maar aan, uh, aan een jong iemand. Ja, ja. Ja. Goh, Nou ja, dat. Het staat allemaal niet op dit kaartje. Dat staat, ja, dat, dat is dus echt de, de, ja, de oral history. En het geheugen wat bij mensen leeft. en wat ja, Zo'n kaartje geeft maar een heel. is echt een tijdopname van een moment. Van, eigenlijk van, een paar, van enkele momenten. Het moment van binnenkomst. En het moment van eigenlijk uh, deportatie. Ja, je ziet, ze is op 8 januari 1943 binnengebracht. En op 18 januari 1943, dus na tien dagen, is ze uh, is, uh, is gedeporteerd uh, naar Auschwitz. Dit ja. is misschien wel het laatste teken van leven van haar. Ik be, ja, ik denk dat je het zo, kunt, uh, zo wel kunt beschouwen. Ja. We duiken nu echt de archief in. 120239. 120239. Dat is dus een volgnummer. En al die dossiers staan aan de rechterkant hier. Dus we moeten die rolkast opzij schuiven. En dan is het natuurlijk ook altijd de vraag: zit het dossier in de doos? En wat zit er in zo'n dossier? Ja, dat, dat zijn altijd. Dat, dat uh, is altijd spannend. Eens even kijken. We hebben een doos. Een dik dossier. Oh, maar hier zitten allemaal losse dossiers in. 120-239. Ja, dat is hem al. Kijk, wat je hier eerst ziet... Dit is een klein groen kaartje. Er staat op rechtsboven vrouw. Het is ooit getypt. En je ziet dat ze op 8 januari 1943 in Westerbork is aangekomen. Je ziet haar adres weer, Torbekkelaan 162. En dat ze op 18 januari 1943 naar het buitenland is vertrokken. Dit is een kaartje van de Behoorlijk gemeente. Behoorlijk eufemistisch. Ja, een kaartje van de gemeente. De gemeente Westerbork die begon begin 1943... dit soort gegevens vast te leggen van mensen die in Westerbork kwamen. En ja, deportatie, daar hadden ze geen stempel voor. En bovendien moest het natuurlijk ook een beetje onduidelijk blijven... wat er nu precies gebeurt. Dus, dus er werd heel strikt administratief gezegd... van ja, ze is vertrokken naar het buitenland. Er is ook in Auschwitz niet vastgesteld dat deze mevrouw is overleden... want zij is gewoon meteen vermoord in de gaskamer. Er werd niet van, niets van bijgehouden. Nee, is niks van, daar is niets, uh... Nee. Mijn overgrootmoeder is dus zonder nummer... zonder tatoeage de gaskamer ingegaan. Ja, want ja, om het, het werd, werd gewoon heel uh, erg gemanaged... als een efficiënte operatie. Dus waarom zou je de mensen registreren... waar je, op het maar eens heel on, onbeleefd en on, uh, onbarmhartig te zeggen... waar je niets meer aan had, begrijp je? Dus dat, dat, die werden gewoon meteen uh, vermoord. Na de oorlog sprak mijn oma nooit meer over wat er gebeurd was. Morgen vertelt mijn moeder wat er gebeurde toen zij het als kleuter toch probeerde. Godverdomme, wat is dat voor een vraag? Je lijkt de nieuwe Hitler wel. Ze was woest. De moeder van Jetmok. En Jetmok zelf. U hoort... Bij de morgen terug in het vervolg van deze serie en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via Goedemorgen Straks, het is uh, slecht toeven in Dordrecht, volgens de VVV dan. Gaan we eerst naar het ochtendhumeur. Uh, deze week was Simon uh, Carmichelt, uh, als hij nog in leven was 100 geworden. Het was een 100ste geboortedag afgelopen maandag en gisteren deed Koos Postema de volgende oproep. Ik vraag aan Henk, zou je jouw ochtendhumeur... morgen in Carmichelt stijl willen schrijven? Je kan het, Henk. En Henk is Henk Spaan. Die is het ze niet, dus die heeft dat verzoek ingewilligd. Gaat u er rustig voor zitten, het ochtendhumeur... in Simon Carmichelt stijl van Henk Spaan. De man in het café hief zijn glas... Zo te zien in de van Rook bezwangerde ruimte... waarin stofdeeltjes voor hun bestaan leken te vechten... in banen van blauw zonlicht... was dat niet zijn eerste kelkje die middag. Zijn oogopslag werd gekenmerkt door een zekere lodderigheid... die deels aangeboren zou kunnen zijn... deels te wijten aan het repeterende manuaal met het jeneverglas dat de vorming van spierballen vreemd genoeg niet had bevorderd. Proost, zei de magere verschijning... en hief nogmaals het inmiddels vrijwel gewichtsloze glaasje. Hij keek ernaar, zichtbaar bedroefd door het gebrek aan inhoud... en wees de barman op de fles... waarbij hij een schenkend gebaar maakte. Toen nam hij het woord... Mijn hele bestaan ben ik behept geweest met een merkwaardige belangstelling voor hoofddeksels in allerlei vormen, gepaard aan het tot me nemen van worst. De oorzaak voor deze excentrieke combinatie is wellicht hierin gelegen dat mijn moeder in mijn reeds lang vergleden jeugd een hoede en pettenwinkel bestierde en mijn vaders neering uit vleeswaren bestond. De man verdiende zijn boterham met het slijten van beleg. Hij keek om zich heen om te zien of er geen acute schaarste aan aandacht was ontstaan. Zijn gezicht vol rimpels droeg bij aan de onherroepelijke melancholie van zijn verschijning. Nadat de barman hem nog eens had ingeschonken, hervatte de man zijn op bedachtzame toon vertelde verhaal. Zag ik tijdens mijn leven iemand met een borsalino lopen... dacht ik aan bloedworst. At men in de lunchroom een boterham met salami... moest ik onwillekeurig aan een sombrero denken. Het zat in de genen... zoals ze tegenwoordig op de televisie zeggen. Het woord televisie sprak hij uit... met nauw verholen minachting. Hij ging staan en legde een oud briefje van 25 gulden op de toog. Het is mijn tijd, sprak hij. Terwijl de barkeeper muziek opzette, liep de lange, magere man enigszins voorovergebogen in de richting van de uitgang. Het leek wel alsof hij al was opgelost in de banen zonlicht, nog voordat hij de deur had bereikt. Henk Spaan, morgen het ochtendhumeur van Neil Gunieri. Wanneer ik je ik mezelf. Want ik je. Ja, doe. wanneer je dat me, me Er is baby. Ik weet het niet. Is Day, yeah. How much longer no one can tell me that I'm doing wrong today, whenever I see you smile. 77, Your Smiling Face van James Taylor. Het is vier minuten voor half elf, u luistert naar de KRO op Radio 1. Dordrecht, dames en heren, is de minst gastvrije stad van Nederland... dat blijkt uit een onderzoek door de landelijke VVV's. Vooral op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid scoort Dordt slecht. Den Bosch is voor de vierde keer op rij... verkozen tot meest gastvrije stad van het land. Contact nu met Jasper Mos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent de wethouder toerisme van die gemeente Dordrecht. Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt... Uh, ja, wij zeggen dat dan normaal achteraan. Ben je er helemaal in, dan heb je het goed naar je zin. Uh, ja, niet blij met de uitslag van het onderzoek. Nee. Laten we dat voorop stellen, Maar uh, ja, een aantal zaken kan ik nog niet helemaal plaatsen. En wat ik wel positief vind, is dat de horeca gelijk al heeft aangekondigd dat uh, ook werk van te maken van de gasvrijkeningen. En daar is ook al behoorlijk wat animo voor. En daar waren we dus al mee bezig. Dus... Maar trekt u zich dit aan eigenlijk? Nou ja, je kan natuurlijk altijd wel zeggen, er valt wat af ...op het onderzoek, maar als zo mensen aangeven... ...wij vinden dat andere steden die dingen beter doen... Ja, ...dan moet je ook kritisch naar je eigen, uh, eigen stad zijn. Ja. En zeggen van, nou, dat is blijkbaar iets wat we nog uh, beter kunnen. Nou, stond in 2011 en 2012 Dordrecht nog in de top 10... ...als het gaat om architectuur, maar dat is nu ook niet meer het geval. Nee, nou, dat is een van de onderdelen waar ik me over verbaas. Want er zijn geen gebouwen gesloopt. Sterker nog, er zijn een aantal beeldbepalende gebouwen opgeknapt... meer uh, in ons centrum, dus... Dat is een van de dingen waarvan ik denk, ja, ik kan het niet helemaal plaatsen... maar misschien uh, uh, ja, uh, ligt dat aan een uh, momentopname... of iemand die uh, uh, een ander deel van het panel uitmaakt en een andere voorkeur heeft. Ja. Nou ja, goed, het is hoe dan ook als je wethouder toerisme bent... van een gemeente die er zo slecht uitrolt uit dat uit onderzoek... is dat natuurlijk gewoon balen, toch? Ja, dat is inderdaad niet leuk. Uh, en wat ik al zei, kan het niet plaatsen. Want we zijn eerder genomineerd voor Beste Binnenstad, evenementenstad van het jaar geweest. En we zien ook de... Het aantal hotelovernachtingen en het aantal bezoekers uh, stijgen. En met name mensen die er eenmaal geweest zijn ook vaker terugkomen. Dus, ja, voor u ons nog even de vraag: uh, waar wordt dit op gebaseerd en hoe kan dit? Uh, maar alle reden om wel werk te maken van uh, de dingen die genoemd zijn. Dus. Ja, wat gaat u dan concreet doen? Nou, de koninklijke horeca, zoals ik aangaf, die is bezig met uh, het nog uh, meer benadrukken van de uh, Ja, Maar wat bereik... gaat u doen? Bereikbaarheid. Uh, in 2012 zijn er een aantal uh, werkzaamheden geweest in ons, uh, eh, zeg maar ons uh, centrum. Die zijn afgerond en ja. ligt er nu mooi bij. Uh, en dat willen we ook zo laten. Dus ik verwacht uh, dat wij volgend jaar er beter op gaan scoren. Goed, ik wens u succes. Dank u wel. Hartelijk dank Jasper Mos, de wethouder toerisme van de gemeente Dordrecht. Einde van deze uitzending, dames en heren, dat is bijna half elf. Tijd dus om te schakelen met de bus van lijn 1. En in die gele bus hebben... zit Naida. Goedemorgen. Ja, dit is... Goedemorgen. Nou Ida, goedemorgen. Hey Sven, goedemorgen Sven. Goedemorgen. Wij staan in Den Haag en we staan hier voor de levenseindekliniek. Dus vandaar dat ik even nogal in de war was. Want uh, ja, in Nederland is de goed geregeld, maar de praktijk die is nog steeds weerbarstig. En dan vooral op financieel vlak. Hoe dat met, precies zit, hoor je zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Is nu het NOS journaal van half elf tegenover mij, Jan van der Putten. Het herstel op de huizenmarkt zet door. Makelaarsvereniging NVM zegt dat het derde kwartaal ruim 10% meer huizen zijn verkocht dan het kwartaal ervoor. Bij KRO Goedemorgen Nederland sprak NVM-voorzitter Hukker van prilherstel. De prijsdaling vlakt af en sommige steden hebben een geweldig kwartaal achter de rug. De NVM is ook positief over het vierde kwartaal. Het Nederlandse bedrijf Dogwise gaat het gestrande cruiseschip Costa Concordia wegslepen. Dat heeft moederbedrijf Boscalis bekendgemaakt. Dogwise begint halverwege volgend jaar. De klus levert het bedrijf ongeveer 22 miljoen euro op. September had de laagste inflatie in een jaar tijd. De inflatie kwam uit op 2,4 procent, bijna een half procent lager dan een jaar eerder. Dat is vooral te danken aan goedkopere kleding, benzine en levensmiddelen. Een tegeneffect komt dan weer van een reeks belastingverhogingen afgelopen tijd. En de ontvoering van de Libische premier, dan is een arrestatie. Omdat hij te nauw samenwerkte met de Amerikanen, zegt een Libische militie die de ontvoering heeft opgeëist. De groep was door de regering zelf ingehuurd om de veiligheid in Tripoli te garanderen. De premier zou in goede gezondheid zijn en goed worden behandeld. En hij wordt vastgehouden op het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat zijn de hoofdpunten altijd verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van de Velde, Jolanda. Sven, we hebben nog tien files over uit de ochtendspits, daarvan noem ik de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Neder-Weert en Weert-Noord 4 kilometer, tussen Weert-Noord en alfred budel is de weg dicht na een aanrijding met meerdere auto's. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot één uur vanmiddag duren voordat daar de rijstroken weer open zijn. Verkeer vanuit het zuiden richting Eindhoven kan het beste omrijden bij Knopend het Vonderen, via Venlo over de A73 en de A67. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Alfred Leerdam nog 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charleroi 7 kilometer. Uh, de rechte is daar dichter wordt een auto geborgen. Er was een ongeluk op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en de Van Brinnenloodbrug nog 9 kilometer. Alle reisschokken zijn weer open. En van dan naar Hengelo rijden geen treinen. Er rijden wel bussen. Heeft te maken met een stroomstoring. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Het lijkt wel alsof het 9 uur is, zegt. Nou, hè. Sterkte als u in de file staat. Luistert u rustig naar lijn 1. Hier is Naida. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Naida Orangef. Vandaag in lijn 1 de levenseindekliniek versus de zorgverzekeraars. Sinds enkele jaren is er een levenseindekliniek. Mensen die niet meer willen leven kunnen hier terecht als zij om wat voor reden dan ook niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen voor euthanasie. Maar slechts één zorgverzekeraar vergoedt de volledige kosten van een levenseindeverzoek, de rest niet. En dat onder het motto: het is duurder dan bij de eigen huisarts. Maar die huisarts wil dus niet. Ja, wat moet je dan als patiënt als je ondraaglijk leidt? Herkent u dit probleem? Is de hulp die levenseindekliniek biedt zorg? Kliniek niet. De zorg die de Levenseinde Kliniek biedt, vindt u dat die wel of juist niet vergoed moet worden? Laat het me weten, bel 0800 1121, mailen kan ook lijn at ntr.nl Twitter kan natuurlijk ook hashtag 1. en u kunt meekijken via onze website. Dit is Lijn 1. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone.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 Ja, als het leven onverdraaglijk wordt en u heeft hulp nodig... omdat u er echt serieus over nadenkt om er een eind te maken... dan kunt u sinds een paar jaar terecht bij de Levenseindekliniek En we staan hier voor de deur van het kantoor van de Levenseindekliniek in Den Haag. Tegenover mij de directeur, Steven Pleiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor alle mensen die nog niet zo goed weten wat die Levenseindekliniek is. Wat is het precies? We zijn opgericht op, op initiatief van de NVVE, dat is de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Om mensen te helpen die met een uh, euthanasieverzoek dat wel aan de wettelijke criteria voldoet... een oplossing te bieden als de eigen arts niet op dat verzoek in wil uh, gaan. Dus een vangnet voor mensen die met een euthanasieverzoek niet bij hun eigen arts terecht uh, kunnen. En wat zijn dat voor mensen? mensen? Waar leiden die mensen aan bijvoorbeeld? We zien een breed scala van uh, mensen die zich bij ons uh, melden. Ongeveer de helft heeft een uh, somatische aandoening, een aandoening. Ongeveer een derde heeft een psychiatrische aandoening. En wat ook erg opvalt is dat we een behoorlijk uh, grote hoeveelheid mensen krijgen... die aan, aan dementie lijden en aan voltooid leven. Dus dat is, uh, in die zin is het ook anders dan wat normaal gesproken bij, door artsen gezien wordt. Die zien vooral patiënten die aan kanker lijden. Ja. En dat is bij ons aanzienlijk minder. Wij hebben meer niet-terminaal lijden. Sorry, niet uh, zien wij bij, bij onze kliniek uh, terechtkomen. Ongeveer 1100 mensen per jaar komen bij, bij kloppen aan bij uw kliniek. Mensen die door de eigen huisarts niet geholpen, willen woord, uh, geholpen worden. Waarom willen die huisartsen hen niet helpen? Ik moet even corrigeren dat het geen 1100 mensen per jaar zijn. Het zijn tot nu toe in anderhalf to jaar 1100 mensen ah, geweest. Okay. Wij uh, rekenen met ongeveer 750 à 800 mensen per jaar... die zich melden bij de levenszijnde Kliniek. Ja. Ja, en de reden waarom... Uh, de arts uh, niet uh, deze patiënten helpt is uh, volgens ons voornamelijk omdat wij met ingewikkelde uh, complexe pro problematiek te maken hebben. En dat is ingewikkeld om dat goed te onderzoeken. Dat kost veel tijd en dat kost veel moeite. En uh, we krijgen steeds meer de indruk dat dat de belangrijkste reden is waarom artsen uh, zelf terugschrikken om dat uh, uh, zelf op te pakken. En... Uh, ja, wij, wij vinden dan principeel dat, het, de, ja. je, dat je de patiënt dan niet in de kou mag zetten. En daar zijn wij voor uh, op, dus die opgericht. Dus artsen, die artsen doen dat omdat ze er geen tijd voor hebben. En niet omdat ze principiële redenen hebben tegen euthanasie. Een aantal heeft principiële redenen. Maar dat is absoluut niet het belangrijkste waarom men, uh, mensen zich bij ons melden. Dat hun arts uh, nee zegt op het verzoek vanwege principiële redenen. Dus het is veel belangrijker dat een arts, uh, ja, wat ik al zei, het ingewikkeld vindt. Ja. Of onvoldoende weet of de wet nou wel of niet niet toestaan. En als die arts in geval... het ingewikkeld vindt, dan denk ik nou lekker, dan ben je bij je huisarts dan word je eigenlijk flink in de, in de steek gelaten door die huisarts. Die stuurt je weg. Ja, wij vinden ook dat de, de mens, de patiënt mag dan niet in de, in de kou staan. En uh, ja, daar, daarom zijn wij opgericht om deze mensen te helpen. Ja. Het is het, het allerlaatste verzoek wat je hebt. Dus zo indringend als dat kun je je bijna niet uh, voorstellen. En dat is, zou toch heel erg zijn als je dan echt in de kou blijft staan... en niet geholpen kunt worden. Ja. Dus daar, daar zijn wij voor. De reden dat u hier in de bus zit... en dat wij bij lijn 1 de aandacht besteden aan dit onderwerp... is omdat u klaagt. U klaagt dat zorgverzekeraars de kosten niet willen vergoeden. Waarom willen ze dat niet? Wij, uh, wij vragen er aandacht voor. We zijn niet zo klagerig hoor, maar wij vragen er aandacht voor omdat we vinden dat dat onterecht is. Want als je eigen huisarts uh, zou helpen, dan zou dat gewoon vergoed worden. En op het moment dat de Levenszijnde Kliniek dat oppakt, dan wordt het op dit moment niet vergoed. Omdat wij gewoon niet, uh, het lukt niet om die, die overeenkomsten met de zorgverzekeraars. Uh... U bestaat nu anderhalf jaar, hè? Ja. En hoe doet u dat tot nu toe dan financieel? We hebben uh, veel mensen die het uh, na aan het hart ligt dat de leven eigenlijk niet bestaat. En dat uh, ondersteunen met giften, met donaties. We krijgen uh, bijdragen uit vermogensfondsen. Uh, we, de NVVE on, ondersteunt ons nog en we hebben natuurlijk wel één zorgverzekeraar mens is die uh, onze kosten uh, wel uh, vergoedt. Nou dat bij elkaar uh, dat maakt het nu mogelijk om de zorg te bieden en voor 2013 zal het ook wel lukken ja. maar voor 2014 zien we echt van een donkere wolk uh, hangen waar we graag aandacht voor uh, willen hebben. Nou ja daar zitten we nu over te, over te praten. Ja. en aan de telefoon want uh, hij kon helaas niet in de bus aanwezig zijn, is de directeur van DSW, Chris Omen, uh, DSW zorgverzekeraar. Goedemorgen Chris Omen ja, goedemorgen. Om meteen maar de brandende vraag te stellen... waarom vergoedt u deze kosten niet? Nou, de kosten voor het levenseinde en al datgene wat er omheen is... dat is gewoon een vastgestelde prestatie in de zorg... en die wordt wel vergoed. Ik hoor dat de heer Pleiter ook zeggen... dat als de huizen het zelf doet, die zorg gewoon vergoed doet... Hij wordt ook vergoed, want dat komt nu eenmaal bij levens einde... Uh, veel te sprake, althans, de sector opinion moet zijn. Maar hij wordt ook vergoed door de mensen uit het netwerk... van uh, de kliniek van meneer Pleiter. Uh, het is wel zo dat de kliniek van meneer Pleiter... volgens mij geen zorgaanbieder is. Niet een toegelaten instelling. En dat maakt het onmogelijk dat we, hem, dat we die instelling betalen. Maar als iemand uit het netwerk van meneer Pleiter... Uh, artsen uh, en verpleegkundigen hun werk doen op dit punt dan is er geen zorgverzekeraar die dat niet zal vergoeden Steven Pleiser. Ja, wij zijn door de Nederlandse zorgautoriteit erop gewezen... dat de zorg die wij bieden in de uh, eerste lijn zorg valt... en daarmee in de basisverzekering. Uh, en dat wij daarvoor een overeenkomst met de zorgverzekeraar moeten uh, afsluiten. En wij willen dat graag als instelling doen... omdat wij uh, van onze artsen die bij de leeftijd werken... is niet meer dan 25 op dit moment nog actief arts... en 75 dus niet actief arts... en heeft niet die overeenkomst met de zorgverzekeraar... waarop uh, die vergoeding zou kunnen plaatsvinden. Dat is één punt... Het tweede punt is dat de zorg die we bieden... Uh, uh, helaas niet voor het tarief ge uh, geboden kan worden... die uh, een normale huisarts daarvoor uh, krijgt. U bent, waarom dat, kan dat niet? U bent dus duurder. Ja, dat klopt. En dat waarom heeft... bent u duurder? De reden daarvoor is dat, uh, ten eerste is het zo dat het is complexe zorg die goed onderzocht moet uh, worden. En we vinden dat dat in teamverband van een arts en een verpleegkundige gedaan moet uh, worden. Het is te zwaar om dat bij één persoon te leggen en daarom kiezen we ervoor om dat in teamverband te doen. Ik denk dat mevrouw van der Heijden dat zo ook heel goed te, kan uh, toelichten. Um, dat is één punt. Uh, de andere punt is dat we... Uh, ja, door uh, onze dekking over het land... we werken met 30 teams. Er zijn 8500 huisartsen. Dat is, heb je met uh, reis, uh, reizen te maken... waardoor reistijd ook een, een grote rol speelt. Maar het is vooral de, de, de complexiteit van de casus... die het nodig maakt om met een team te werken. En Chris... daardoor zijn de kosten wat hoger. Uh, dat, dat klopt. Dat, dat ontkennen we ook niet. Ja, Chris Omen, directeur van DSV Zorgverzekeraar... wilt u hierop reageren? Nou, uh, wij mogen alleen uh, tarieven betalen die vastgesteld zijn uh, door de Nederlandse zorgautoriteit. Dus als meneer Pijper zegt ja, uh, er wordt niet voldoende betaald, dan moet hij bij de NZA pleiten voor een hoger tarief. Uh, en één, hij moet nog uh, belangrijker, hij moet de levenseindecuniek een toegelaten instelling maken. Dus ik vraag me af of hij zich bij, ja het zijn allemaal dure woorden, bij het CIBG heeft aangemeld. En is toegelaten, maar als hij daarvoor is toegelaten, dan kan hij ook een passend tarief aanvragen aan de NZA als het hoger moet zijn. En als dat verleend wordt, wordt dat door iedere zorgverzekeraar goed. Ja. Want er is geen zorgverzekering die, die zegt, nou, die, dat, dat, die laatste hulpvraag van mensen, die parkeren we. Er is maar, geen zorgverzekeraar die dat zou willen doen. Maar meneer Ome, op het moment doet u het wel. Want op het moment vergoedt ook u als zorgverzekeraar niet. Dus stel dat ik hier aanklop nee, bij de Levenseinde nee, nee, nee, en ik trek het nee, niet meer. Nee, dan heb ik er niks aan dat meneer Steven Pleiter zich wel of niet ergens moet aanmelden. Ik wil geholpen worden en ik wil dat dat betaald wordt. Ja, nee, het wordt ook betaald. Het moet natuurlijk wel door iemand uh, gebeuren die daarvoor gekwalificeerd is. Dus als meneer Pleiten niet zegt, ja, het zijn Rijnse die inmiddels zich terug hebben getrokken uit hun beroep... dan vraag ik me ook af of ze het mogen doen. Nee, het maar dat, het dat, moet dat... wel gekwalificeerde het, het ja, artsen zijn. En die ik heb een arts, meneer Alme, ik heb een arts in de auto's, in de bus zitten. Kobi van der Heijden, ja. u bent als arts werkzaam bij de Levenseinde Kliniek. Ja, ik ben sinds uh, mei dit jaar uh, werkzaam bij de Levenseinde Kliniek. Maar ik sta nog steeds geregistreerd als algemeen arts. En ik heb een BIG-registratienummer. Dus ik mag deze handelingen uitvoeren. En waarom dat heeft u geen contract met zelf met bijvoorbeeld TSV? Uh, dat kan ik niet. Ik, heb, ik ben niet praktiserend en ik kan geen eigen contract met de zorgverzekeraar uh, krijgen. Zo is de wet, zo is het niet geregeld in Nederland. Je werkt hè, of in de praktijk als huisarts, je werkt in een verpleeginrichting, je werkt in een ZZP of je werkt uh, in een ziekenhuis zoals ik heb gedaan. Ja En onder die hoedanigheid heb je een contract met de zorgverzekeraar. En je zou dus, als je huisarts bent... Uh, dan, uh, dan heb je een uh, overeenkomst met een zorgverzekeraar. Als je medisch specialist bent, we hebben dus een aantal medisch specialisten, we hebben een aantal psychiaters, we hebben een aantal specialisten oudergeneeskunde. Die, die hebben over het algemeen een contract via de instelling waar ze werken en niet uh, op individu ja, ja. individuele basis. Als dus ik... dan valt het onder de instellingen. Dat okay. is ook de reden waarom wij als instelling die, die ja. overeenkomst Even met weer de zorgverzekeraar terug, dan hebben. Even dit terug, dan denk hè. ik: dit is allemaal zo geregeld. En ik begrijp dat u er met z'n drieën ook niets aan kunt doen, zo heeft de wet het geregeld. Maar stel dat ik patiënt ben, dan denk ik: ja, lekker jongens, veel in de bus zit ook Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Linda Voortman. Dit, dit kan toch veel simpeler? Ja, dit zou inderdaad uh, simpeler moeten uh, kunnen. Ik vind het trouwens wel opvallend dat DSW aangeeft... ja, wij mogen dit niet, want zoals uh, meneer Pleit het recht aangeeft... mensen doet het wel, dus het is ook een keuze van verzekeraars om het niet uh, te doen. En ja, het is duidelijk, die levenskliniek, die, die kliniek die voldoet in een, uh, in een behoefte... die is, uh, functioneert ook als expertisecentrum. En ja, ik vind dat een heel belangrijke toevoeging ja. ook uh, uh, ja, aan het medische landschap. Maar het feit is ook dat het duurder is... En daar ja, gaat het om. Dat, uh, dat begrijp ik inderdaad ook. Dat het duurder is. Vanwege dus de kwaliteit die, die geleverd uh, wordt. Die samenwerking tussen de verpleegkundige en de arts. En ja, daar kan ik me voorstellen dat, als je, dan, dat je dat goed zou moeten, uh, moeten regelen. Maar dat lijkt mij iets van uitvoering. Eerst gaat het erom van vinden wij dat de levenseinde kliniek een toevoeging is. Ja. Als we dat met z'n allen vinden, dan moet het vervolgens ook geregeld worden dat mensen die er een beroep op doen, ook daar geholpen kunnen worden en dat dat vergoed wordt. Ja. Dat, dat is ook wat, wat wij zoeken. Eerst een principiële uitspraak dat een zorgverzekeraar met ons tot een overeenstemming wil, wil komen. En als we die stap gezet hebben, dan gaan we natuurlijk over tarieven praten. En ja. Ja, ik precies. kan me niet voorstellen dat we daar niet. Even terug dan naar dat begin, hè. die keuze van willen we het Chris Alme, Uw collega's van Mensens, die hebben besloten, die hebben een besluit gemaakt. Wij betalen wel. Waarom maakt u, neemt u dat besluit niet? Ik, ik zeg u juist, wij betalen de hulpverlener altijd. Hè, want het is gewoon een verzekerde prestatie binnen het pakket. Maar als Mensens iets betaalt uh, wat niet kan... Hè, dus de, de zorgverzekering, de inhoud daarvan... is voor alle verzekeraars en voor alle verzekerden gelijk. Dus mensen kan niet iets uit de basisverzekering betalen... wat wij niet zouden kunnen betalen uit de basisverzekering. Dat is onmogelijk. Maar ik, ik, ik wijs meneer Omen er dan toch even op dat er een aantal tarieven zijn. Ik wil het niet te technisch maken, want daar begrijpt geen luisteraar meer, meer iets, iets, iets van. Maar er zijn tarieven waar je over de hoogte van het tarief... een afspraak met de zorgverzekeraar maakt. Dat zijn de M&I-verrichtingen. Daar valt uit, uit energie onder. En daar moet je over de hoogte van de vergoeding... een afspraak met de zorgverzekeraar maken. Dat zegt de NZA... En dat dat heeft Mensis gedaan. Dus die, die mogelijkheid is er. En, en dat hebben wij dus ook gedaan? Ja. Dat doet nou, een verzekeraar. Meneer Omer, laten we daar op zo kort mogelijk termijn... met elkaar nog eens verder over spreken. En dan, dan heb ik het gevoel dat we daar best een overeenkomst over kunnen schrijven. Over die tarieven. Heren, dat is één ding. Over, dat is duidelijk. Maar even los van die tarieven. Even terug naar u, Chris Omer, directeur van DSV Zorgverzekeraar. Op het moment dat een patiënt u belt en zegt... mijn huisarts wil niet meewerken aan euthanasie. Wat doet u dan? Nou, dan, uh, dan gaan wij met die patiënt op zoek naar iemand uh, die daar wel in gaat helpen. En die krijgt gewoon de brieven betaald die daarvoor staan. Ja, heeft u een lijst met huisartsen? Heeft u? heeft u een lijst met artsen in heel Nederland die wel euthanasie plegen? Kunt u, als ik u nu zou bellen, mijn zoon lijst overhandigen? Nou, kijk, in onze regio waar we voornamelijk zitten... daar hebben we natuurlijk de kennis van alle huisartsen... en er zijn een paar telefoontjes genoeg om te weten... Uh, welke huisartsen zich daarvoor willen inspannen. Kalt dus, uh, dat is echt het probleem niet. Colby van der Heijden, u bent arts? Dat is ik het ben arts niet. En, uh, nee, uh, en ik werk ook juist in de regio Rotterdam. En mijn ervaring is juist ten eerste dat er heel weinig huisartsen zijn die deze zorg willen verlenen. Dat zij de en waarom willen zij dat niet? Dat is in mijn regio of voor een deel vanwege religieuze reden, redenen. En voor een deel omdat het zeer arbeidsintensief is intensief is. Dat krijg ik ook te horen. En uh, dan uh, in, de, in de contacten die ik heb met de patiënten merk ik niet dat er een steun bestaat vanuit de ziektekostenverzekeraar. Ik merk juist dat ze zich heel alleen voelen en zich tot ons hebben gewend met de vraag van, kunnen jullie ons dan helpen? Ja, mag, ik, mag ik daar ook iets op zeggen, want uh, ik wil dat punt wel graag maken. Stel je even voor dat je ondraaglijk lijdt en uitzichtloos lijdt, zeer ernstig ziek bent en je ziet maar één oplossing, dat is dat je wilt sterven. Kun je dan voorstellen dat je dan een route langs, langs de zorgverzekeraar gaat maken. Om te kijken van kan ik nog ergens anders zorg vinden. Die vraag vind ik zelf wel heel erg moeilijk en ingewikkeld. Dat je van mensen verlangt die in dat stadium zitten, dat ze dan nog naar de zorg naar het zorgloket of de zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar moeten om te vragen: van ze moeten kun gaan aan shoppen ander. Ja. Ze moeten gaan shoppen. En dat, moet, ja. dat is juist bij deze mensen is dat zo ingewikkeld en moeilijk. Ja. Ik kom zo weer te terug doen. bij u Allen. Ik ga even naar een beller. Theo van Zelm die hangt. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen, Theo van Zelm, Amstel. Ik ga even terug naar het begin van de uitzending toegesteld werd... dat zorgverzekering, maatschappij, de levens- en de kliniek niet betalen... en men met terug moet gaan naar de huisarts voor euthanasie. Ik zou het zelf erg prettig vinden en velen misschien met mij... wanneer het wel betaald wordt, want een hoop lijden... en vooral een hoop kosten kunnen erdoor uitgespaard worden... wanneer mensen vroegtijdig sterven, wanneer zij dat graag willen. De euthanasie is wettelijk bepaald en heeft bepaalde restricties... En wij hebben de laatste week in de media moeten lezen dat twee huisartsen het alsnog gedaan hebben en daarvoor op het matje zijn geroepen. Waarbij één huisarts die zich ook niet aan de regels had gehouden helaas zelfmoord gepleegd heeft. Dat was gisteren nog uitgebreid op televisie. Vandaar dat ik toch zou willen pleiten voor het betalen van de levens kliniek. Ik vind dat een mooie, schone, hygiënische regeling. Dank u wel, helder. Dank u wel, Theo van Zelm. Kobi van der Heijden, u bent zelf arts. Ja. Hoe is dat als u hoort dat een collega zelfmoord heeft gepleegd? Uh, ik vind dat uh, schrijnend. Um, je... Dit is een handeling waarvoor wij als artsen alleen verantwoordelijkheid dragen. En ik kan me ook voorstellen dat het een eenzame handeling is. Reden te meer dat wij in een teamverband werken. En ik zou het heel erg vinden als deze huisarts om deze reden zelfmoord had gepleegd. Dat moet heel eenzaam zijn geweest voor hem. Ik kan ja. daar ni verder niets over zeggen omdat ik niet zeker werkelijk we niet zeker niet wat weet... De wat, wat de situatie is geweest. Chris Omen, directeur van DSW Zorgsverdekeraar. Even terug naar u. Kunt u niet in de praktijk gewoon een contract sluiten met individuele artsen? Kunt u niet een contract sluiten met Kobi van der Heijden? Een contract? Nee, ik, ik, heb dat contract niet eens, ik heb dat contract niet eens nodig. Als zij arts is en geregistreerd is en dit kan doen... en uh, zij helpt in zo'n geval... dan kan ze gewoon de rekening sturen... ter hoogte van die M&I-tarieven &E die de heer Pleiter uh, al zei. En die wordt gewoon betaald. Steven Pleiter. Ja, dat is, niet, dat is niet wat ik te horen heb gekregen. Wat ik te horen heb gekregen is, ja, als je eh, als, als arts een overeenkomst met de zorgverzekeraar hebt, dan kun je Echt. declareren. Maar als je die overeenkomst niet hebt, dat, dan zou je niet kunnen de declareren. Maar wat ik al zei, ik denk dat ik heel graag met meneer Omen een afspraak zou willen hebben om daar wat verder over te spreken. Ja. En dat gewoon ja. uh, met een kop koffie ook U heeft hem nu uh, al twee keer opgelotten. gevraagd. Meneer Omen, wilt u een afspraak maken? Ja, ik ga een kop koffie met meneer Preutel drinken. Ja, alleen een kop koffie of wilt u ook praten? Nee, we gaan ook een overeenkomst. Nee, ik ga ook praten. Oké, okay, hierbij geregeld, dank u wel. Meneer Hemming hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt met de heer Hemming. Zeg het maar. Ja, ik, vind deze, ik vind deze discussie eigenlijk helemaal niet zo uh, zinvol. Want uh, ik denk dat de mensen tegenwoordig ook uh, wijs genoeg zijn. Men kan overal hun informatie vandaan halen. Waarom zal dan de verzekeraar dit nog moeten betalen? Als mensen weten, en iedereen weet dat hij gaat sterven, dat weet je al bij de geboorte, dan heeft men toch een heel leven lang de tijd om te gaan nadenken over hoe men wil sterven, op welke manier, en dan kan men daar geld voor opzij leggen. Nou moet ik weer bij de verzekeraar neergelegd worden. Ik bedoel, iedereen heeft toch ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar dan ben je... Wacht even, dan moet je dus je hele leven lang... ben je dan aan het sparen voor je euthanasie. Dan ga ik maar heel triest. En bovendien we hebben wij van, van, van de Nederlandse zorgautoriteit... Daar, daar ben ik niet met u eens. Kijk, nee? Uh, mens, kijk, mens, iedereen heeft tegenwoordig, uh, is tegenwoordig... wijs genoeg om na te denken... zeg maar, om wat de mogelijkheden zijn aan het eind. En uh, dat weet je net zo goed als, als ik. Uh, dus we moeten daar nuchter mee omgaan. We kunnen mensen voorlichten... Uh, daar moeten we niet de kinderachtig in doen. En dan kan iedereen zelf. Ik wil niet zeggen uh, mensen die nu eerder zo oud zijn, maar ik denk dat je een begin ja. moet maken. Iedereen die kan geld opzij leggen voor uh, hun sterf. Ik ben ook nergens verze verzekerd. Ik heb ook geen sterfverzekering. Heel ik weet goed. Gewoon van, die, die, die tijd komt. Dus uh, daar heeft men. Ik het mezelf kiezen. Helder, meneer Hemmik. Dank u wel. De participatiemaatschappij. We leggen geld opzij voor ons einde. Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. 1100 mensen per jaar of in anderhalf jaar... hebben zich aangemeld bij de levenseindekliniek. Jullie hebben vragen gesteld ja. over het feit dat het nu op dit moment... behalve door mensen, door de rest van de zorgverzekeraars... niet wordt vergoed. Ja. Wat voor vragen hebben jullie gesteld? Ja, dat, uh, dat klopt. We hadden vorige week een, een hoorzitting in de Tweede Kamer over de euthanasiewet. En uh, daaruit blijkt ook dat de Leefzijnde Kliniek duidelijk voorziet in een uh, behoefte. 1100 uh, mensen... Um, en uh, ja, dan is het vervolgens een rare zaak dat ja, als mensen dus aankloppen bij uh, de leefzijnde kliniek... dat ze dan vervolgens dat de zorg die daar verleend wordt, de, de behandeling... dat die dus niet vergoed uh, wordt door de verzekeraar. Dus wel als je het bij je eigen huisarts uh, uh, ja, daar het verzoek ja. toe uh, indient. Maar als die om wat voor reden dan ook weigert, want dat kan natuurlijk voorkomen... dat als je dan naar de leefzijnde kliniek zou gaan, dat het dan niet kan. Dezelfde zorg... Dezelfde zorg, maar niet. Maar wat vergoeding. willen jullie met jullie vragen? Want wat moet er nu wij, gebeuren? Het probleem is helder. Ik heb de vraag gesteld samen met Kadisha Rief van de Partij van de Arbeid trouwens. En wat wij willen is dat die zorg gelijk behandeld wordt. Dus dat ook dus de zorg die via de levenseindekliniek gegeven wordt, dat die ook vergoed wordt. Vergoeden het bij een huisarts. Natuurlijk moet het allemaal via de wet, maar de levenseindekliniek werkt ook volledig binnen de wet. En wij vinden dus dat, dat ook vergoed moet worden. Dus dat dat je ja. daar gelijk over opgaan. En, maar dat het en, duurder is. Hè? Want u gaf eigenlijk net aan dat u niet eens wist dat het duurder is. Nu nee, heeft u kunnen horen. Het is duurder. Mm -hmm. We weten dat die hele kosten van, van alles wat te maken. Ja, die zorgkosten in ons ja. land die stijgen enorm. Ja. Dit is duurder. Dat vindt u niet erg? Nou ja, het is duurder omdat je juist die samenwerking hebt. Hè? Die, die samenwerking in, in teams. En dat komt ook ja, op het moment dat je niet bij je eigen huisarts terecht uh, kunt. Kijk. Uh, we zouden dit probleem niet hebben als er, huisartsen zouden, als er geen huisartsen zouden zijn... die hier een probleem mee zouden hebben. Dat kunnen we niet oplossen. Maar dan vind ik het wel logisch. Ik vind dat de heer Pleite daar een goed verhaal bij heeft. Dat dit duurder is en ja, dat we dat dan ook uh, vergoeden. Ja. Het gaat trouwens ook weer niet om zo enorm veel mensen. En uh, terecht, uh, inderdaad, wat ook de eerdere beller al zei... het gaat hier wel om ja, het lijden in de laatste fase van, uh, van je leven. En dan wil je dat dat gewoon goed geregeld wordt. Ja. Ik wil nog even iets Koffie zeggen over 1100 mensen die zich aanmelden. Uh, van die, die 1100 mensen worden heel goed gescreend. En daarvan zijn er... Uh, ik denk 20% die uiteindelijk voor uitvoering in aanmerking komen. Dus wat we wel over de juiste getallen praten. Ja, ja. ja. En, en een ja. groot 11. deel wat uiteindelijk ook alsnog bij de eigen huisarts... Een, een deel de wat, wat uh, uiteindelijk bij de, naar de eigen huisarts terugverwezen kan worden. En een deel wat wij ook afwijzen omdat zij niet voldaan wordt aan de zorgvuldigheidseisen van de wet. Dus dit even ter nuancering van 1100 mensen. Ja, precies. Laatste woord geef ik aan Steven Pleiter. Heeft, heeft u er vertrouwen in dat het de politiek gaat lukken? Dat er met de vragen die Linda Voortman gaat stellen er iets verandert? Maar ik ben ervan overtuigd dat dat aandacht gaat krijgen, dat de minister daarop gaat antwoorden en dat dat iets gaat doen. Net als het feit dat we nu nee. bij, bij jullie hier zitten en we het erover hebben, dat er in de krant aandacht aan, aan besteed wordt. En dat u koffie gaat drinken en praten met Chris Omen. Dat gaat ook wat op, oplossen en ondertussen praten we ook verder met andere verzekeraars, CZ en VGZ en, en uh, Achmea. En ja, zo hopen we dat we dit uh, voor ons probleem oplossen. Oké, okay, dank, dank u wel. ook Chris Omen. En ik zou zeggen, heren, ga snel een kopje koffie drinken en kom tot goede afspraken. Dank u wel. Dit was het alweer voor vandaag. Lijn 1, morgen zijn we er weer. Tot morgen.